Een medewerker van de Amerikaanse postdienst in Pennsylvania, die zei dat er gesjoemeld is bij de briefstemmen, heeft zijn woorden teruggenomen. De man had gezegd dat leidinggevenden de opdracht hadden gegeven om briefstemmen een eerdere datum te geven. Dan zouden ze nog mogen worden meegeteld. De man had een officieel document met zijn getuigenis daarover aan de Republikeinse Partij gegeven. Maar nu trekt hij al zijn beschuldigingen in. Waarom hij een valse verklaring had afgelegd is niet duidelijk. De NS wil dat reizigers hun geplande reis vooraf doorgeven. Op die manier wil de NS meer inzicht krijgen in welke treinen het druk zal worden. Sinds de uitbraak van corona is het aantal reizigers met zo'n 70% gedaald, terwijl bijna alle treinen nog rijden. Volgens de NS laten reizigers de trein nu soms links liggen omdat ze vrezen dat het er te druk is. Het doorgeven van de reisplannen kan vanaf vandaag in de NS-app en het moet reizigers beter informeren. De Europese Unie moet een wapenembargo instellen tegen NAVO-bondgenoot Turkije. Dat vinden de regeringspartijen CDA, D66 en ChristenUnie. Turkije bemoeit zich volgens hen te veel met regionale conflicten. Zo zou Turkije bijvoorbeeld Syrische jihadstrijders naar Nagorno-Karabakh hebben gestuurd om te vechten. De regeringspartijen hebben er genoeg van en vinden dat er geen wapens meer richting Turkije mogen gaan... De komende dag dienen ze bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken een motie in met die strekking. In Canada is de rechtszaak begonnen tegen de man die in 2018 in Toronto tien voetgangers doodreed. De dader Alec Mineschen verklaarde na de aanslag dat hij werd gedreven door zijn haat voor vrouwen. Onder de slachtoffers waren acht vrouwen. De 28-jarige verdachte vindt zichzelf niet toerekeningsvatbaar. Hij leidt aan een geestelijke stoornis, zei hij via een videoverbinding tegen de rechtbank. Het weer. Vannacht is het overwegend droog. De temperatuur ligt rond de 8 graden. Komende dag is het bewolkt met in de middag een zonnetje. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Didi-la-la-la.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 je fiets gewoon nog open langs de weg kan blijven staan. En dan van toe, dan kan de smaak van de stad me nog verleiden. Maar vertellen mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven. Maar ver weg van alles. daar is iedereen dichtbij. En het is waar wat ze zeiden: Het is stil hier aan de overkant. Hier is geluk nog heel gewoon, en de lucht verdompt schoon. Het is stil hier aan de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 Here. I know no one could ever. stuff.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 of my mind I seek a straight path In your eyes It's so familiar